Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd begint een eervraakzaak tegen twee broers met Syrische roots... die hun zusje van 18 zouden hebben vermoord. Rian, zo heet ze, werd eind mei gevonden in de Oostvaardersplassen. Na haar dood vluchtte haar vader naar het buitenland. Het Openbaar Ministerie denkt dat hij, Rian, samen met zijn zoons heeft gedood. Vertelt verslaggever Hendrik Willem-Hofs. Die broers van uh, 22 en 24 die staan nu terecht. En de vader die zit uh, nog in Turkije. Die heeft overigens wel een brief geschreven aan het Openbaar Ministerie... begin juni, waarin hij eigenlijk bekende dat hij uh, de moord op zijn geweten heeft. Maar hij heeft wel gezegd daarin... dat die alleen heeft gehandeld. De politie krijgt steeds meer meldingen binnen... die te maken hebben met familie eer. Vorig jaar ging het om ruim 600 gevallen. Als je vannacht de kroeg uitkwam... of juist vroeg uit bed moest... heb je waarschijnlijk wel gemerkt dat het koud was. Voor het eerst dit najaar heeft het gevroren in Nederland. In Enschede werd het min 0,3 graden aan de grond. We zijn er met de nachtvorst dit jaar... een maandje eerder bij dan vorig jaar. De zoveelste Ajax-bobo... mag haar bureau leegruimen en pasje inleveren... Financieel directeur Suzanne Lendering stapt op. Zij is niet de eerste. Ook de voorzitter van een raad die in de gaten houdt... of de directie zijn werk goed doet, sneuvelde eerder. Net als de tijdelijk algemeen directeur, de directeur voetbalzaken... en de chief sports officer. Nou, nu dus ook de financieel directeur... de laatste twee jaar smeet Ajax met miljoenen... terwijl dat sportief nauwelijks iets opleverde. En een slag in het gezicht van mensen die houden van piemelknuffels. Op de kermis van Hillegom zal je ze niet meer tegenkomen. Een flink exemplaar hing er, roze, lekker zacht en met een vrolijk gezichtje. Die kon je winnen bij een van de spelletjes, maar het mag niet meer van de burgemeester van Hellegom. Deze kermisfanaat vindt het maar raar, zegt hij tegen hart van Nederland. Kom je nou in Lisse, dan zie je ze overal. Ik was vorige week in De Zilk, heel De hele Zilk ging vol met die piemels. Ik ben in Harlingen, Zuidlaren, te kermis geweest. Overal halen die piemels en hier in Hillegom. Ja, dat mag het niet meer. Volgens de gemeente Hillegom waren er vorig jaar meerdere klachten binnengekomen van mensen die de kermis piemels ongepast vonden.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 Ook dat is rabbelen. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu jouw keuze, ZFM. Ja, ja, ja, ja, ja mensen. We zijn weer terug bij het tweede uur van Even Geen Rust aan de Kust. En ik hoor net die meneer op het nationale nieuws zeggen over die temperatuur van vannacht. En ik kan je één ding zeggen. Als het nou zo koud is buiten en je ligt lekker in je warme bedje... dan is er één ding wat gaat gebeuren. En dat hadden ze 40 jaar geleden ook al. Misschien wel 50 eigenlijk.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 Nou, ik denk dat dit heus wel heel herkenbaar is hoor. Dat geen zin hebben om op te staan als het zo koud is. Oké, okay, maar even wachten jij. Uh, om, om op te staan als het zo koud is buiten en je bedje zo lekker warm. Ik bedoel, kijk, zomers is dat anders. Dan spring je eruit, de zon schijnt weer en het bed is veel te warm. Maar ja. goed. Ja, ja, ja. Nou, het gaat hier in de studio weer hartstikke gezellig worden. Yvonne is inmiddels al aangeschoven van de, voor de Zeevisvereniging. We wachten nog eventjes op een van de andere leden van de Zeevisvereniging. En dan gaan we het over allerlei nieuwtjes hebben die, die er gaande zijn binnen de vereniging. En daar zijn wij als hè, nieuwsgierige meisjes ook wat toch wel. We willen er alles van weten. Ja, toch? Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, ja en um, nou even kijken. Hij zal hier over tien minuten zijn. Dus dan gaan we nog eerst eventjes uh, een ander nummer draaien... wat ik heb meegenomen. Want ja, dat is natuurlijk wel zo als we het erover hebben... dat het ochtends weer koud gaat worden. Dan weten we één ding zeker.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 We werden wekenlang verwend, maar aan gaan alles net. Nu zit ik met mijn dia's in de regen hier.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 maar voor je weet is heel die zomer al lang voor Ja, ja, die Gerard kok zeg. Hij elk jaar roept hij het weer, elk jaar weer. En het klopt ook altijd. Goed van? Goed eigenlijk. Van ja, hem, ja, ja, ja. ja, hartstikke goed. En jij had nog wat, wat informatie? We hadden het er net al even over. Ja, over ja. het Open Monument uh, dit ja. Weekend. Dit weekend, dat is dan de. Jaarlijkse Nationale Open Monumentendag. Hij is 14 en 15 september en hij is in Zandvoort georganiseerd door het team Beleef Zandvoort. En het heeft een prachtig programma samengesteld met historische en informatieve bezienswaardigheden over heel Zandvoort. De officiële aftrap wordt gegeven 14 september om 11 uur. Bij de buitenexpositie aan de boulevard de Vavos. Want ja. u ziet daar inderdaad al die borden staan, die billboards. Uh, um, dat dit... doet uh, de burgemeester, hè? die doet dat. Ja, oké. Okay. Ja. Kijk, de burgemeester geeft dan de officiële aftrap. Ja, dat kan niet wel. <laughs> het weekend organiseert altijd interessante en gezellige wandelroutes in het dorp. Ja. En dat is dan ook een fraai boekwerkje. Waarin die wandelroutes vermeld staan. Ah. en dan kunt u met dat boekwerkje in de hand, met een platte grondje zelfs, um, langs al die panden. De, oh, dat de, is wel handig, dat want dan mis je niks. Is, nee, dan ja. mis je niks. De route is verkrijgbaar bij het Zandvoorts Museum. Ja. En het KNRM Boothuis ja. en de Zandvoortse Kerken. Oké, okay, op vier plekken dan? Dus. Op vier plekken. De extra activiteit van het weekend staan beschreven, en inclusief de openingstijden, de flyer en noem maar. Nou, als u de route gaat lopen, dan ja. komt u ook langs Martin Faber van Hotel Faber. Ja. Want hij zet zijn deur aan de Kostverlorenstraat 15, gastvrij open. In een van de zalen kunt u dan de prachtige collectie schilderijen van zijn vader zien. Martin Faber, senior. Ja. En uh, ook uh, bij die collectie hoort een serie miniatuurauto's en treinen. God, wat leuk. Ja, ook een hele ja, Die, die schilderijen heb ik altijd wel gezien. Ja. Maar uh, die, die, die treintjes en auto's, dit ken ik nog niet. Dus dat is ook ja. Ja, nou, ja. Tijdens dit weekend vertellen de lokale redders van het sowieso al jubilerende KNRM Zandvoort. Die vertellen hun indrukwekkende verhalen in het onlangs verbouwde botenhuis. Staan alle voertuigen opgesteld. Nou ja, dit keer, uh, dat, dat is eigenlijk traditie getrouwd, doen ook de Zandvoortse kerken mee. Daar hadden we het net al even open. De mm -hmm. kerk heeft ook natuurlijk smiddags nog een concert. En in de sint Agatha kerk is de zomerexpositie nog te zien. Yeah. Die had dit jaar het thema kerkmuziek door de eeuwen heen. Okay. En daar is aandacht voor regionale componisten en muzici dus... Ook componisten en muzici die direct bij Zandvoort zijn betrokken. Mm -hmm. uh, de protestante kerk heeft ook nog uh, een bezichtiging... op zijn graftombe van Paulus Lood. De Herenbank en het beeldje van de kleinste mens van Nederland... Simon ja, Paap. Ja. ja, dat is toch ook in het museum <laughs> te zien geweest. Dat is ja. allemaal nog te zien op de beneden Mooi. gedeelte... van het oude raadhuis. Uh, Entree Haltenstraat is nog altijd een pop-op expositie de roze kunstlijn. Ja, en, en ik moest even zeggen dat er in dat weekend specifiek uh, hele bijzondere uh, uh, schilders en uh, uh, kunstenaars hun werk uh, laten zien. En er gebeuren ook uh, leuke, er zijn ook leuke toneelstukjes te bewonderen. Nou, dat ja. lijkt me allemaal helemaal te gek. Dus ja. als u bij die monumenten naar binnen gaat, kijk je natuurlijk sowieso al je ogen uit aan een mooie bouw. Uh, de mooie sfeer, maar iedereen doet ook wat, begrijp ik. Ja. En uh, dat is natuurlijk sowieso heel feestelijk dit jaar met de tentoonstelling 200 jaar KNRM, He, de Koninklijke ja. Nederlandse Vandaag. Valt mooi samen, ja. Prachtig, ja, valt mooi samen. Dus uh, alle deelnemende gebouwen: raadhuizen, kerken, het botenhuis, het museum. Ze zijn 14 en 15 september voor iedereen toegankelijk. En vergeet dus niet de buitenexpositie aan de boulevard de Vavoges... waar het wordt geopend. De aftrap, we het aan het begin van mijn verhaal... wordt gegeven door onze burgemeester. Yes. Nou, we gaan even lekker, uh, even lekker uit ons dak, jongens. Uh, want uh, we hebben natuurlijk in de wereld een prachtige zangeres, Beth Hart... Yes. Uh, ja, ja, ben ik en al. ze heeft samen met Joe Bonamassa een fantastisch nummer hebben ze tegen gebracht. En die wil ik toch even laten luisteren aan iedereen. En eigenlijk is hij een beetje voor jou, Beb. I love you more than you'll ever know. Daar komt hij. best Hart. Nou, wat lief. Where well, my paycheck wins You know I brought. naar een uh, live registratie uit Amsterdam van Beth Hart en Joe Bonamassa. Dit is alweer uit 2014, dus het wordt de hoogste tijd dat het weer een keer gaat gebeuren. Ja, en dan is deze dame er wel bij, hoor. Haha! <lacht> ja, ja. Um, onze gasten zijn inmiddels uh, aan tafel aangeschoven. Maar we gaan eerst een nummer voor ze draaien, voordat we met ze gaan praten. En, uh,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 Als ze me zoeken, dan ben ik zoeken. Als ze me missen, dan ben ik vissen. Ja, ja, als ze me missen, dan ben ik vissen. Nou, dat heeft natuurlijk van alles te maken, dit liedje... met de gasten die inmiddels zijn aangeschoven bij ons aan tafel. Yvonne en Jeff van de Zeevissersvereniging. En het is niet, we weten natuurlijk, dat is natuurlijk ook weer een voordeel. Als je aan de kust woont, dan kan je een Zeevissersvereniging beginnen. <lacht> ja, dat is lekker voor de deur. En daar zijn we natuurlijk ook hartstikke trots op dat wij een Zeevissersvereniging hebben. Zo. En dat daar ook nog bevlogen mensen in die vereniging zitten. die van alles en nog wat organiseren. Het is niet te geloven, je denkt, ja, ze staan daar met een hengeltje. nou leuk. Maar maar, maar... zit een beetje er te zit, dommel onder zit een parapluutje. Ja, maar dat, dat, dat is, uh, dat is het niet, schijn. Hoor. Dat is schijn. Ja, nee. Er gebeurt, gebeurt zoveel. Zeevissers is toch wel even wat anders. Ja, en Beb, Beb die gaat lekker uh, ja. uh, gletsen en dan krijgen we alles te horen. Wat, wat nou die zeevissersvereniging biedt en waarom het nou zo verschrikkelijk leuk is om dat te doen. Beb, ga je gang. Yes, ten eerste. Hartelijk gefeliciteerd. Want jullie bestaan dit jaar 40 jaar. Opgericht in 1984. Klopt. Nou, Yvonne hebben we een keer eerder in de studio mogen ontvangen. Want toen was zij tweede geworden bij het Markreelroken. Dat was 10 augustus, geloof ik. Maar uh, Markreelroken komt er weer aan. Aanstaande zondag bij ten 6. En hier zit nu ook Jeff de Vos... Want ik heb begrepen dat die zeevisvereniging veel meer doet dan hier aan de kust met een hengel staan. Er zijn vier soorten com competities. Vertel. Nou, we hebben onder andere het bootvissen, we hebben strandvissen, het piervissen en het roken eigenlijk. Ja, ook. Okay. op hebben gezet dus voor de vissers die dus in feite niet meer kunnen met een hengel kunnen ingooien of wat ik maar. Oké, okay, en dat bootvissen, hoe gaat dat dan in zijn werk? Want we gaan met de boot de zee op. Maar hoe? Ja, we hebben twee leden van ons hebben een boot. Oké. Okay. Uh, Rutje Meijdebi en uh, Herman Spaanstra, en die van Herman Spaanstra staat nu even op de kant, onderhoud, en uh, daar kunnen ongeveer zo'n twaalf uh, mensen, tien, à acht mensen op een boot vissen. En dan gaan ze de zee op vanuit de marina uit Muiden. Aha. En daar gaan ze vissen, dus ergens boven een wrak ja. op het water. Hè? Gaan ze even vissen. Ja. Als jullie me missen, ja, was het een ja. heel, heel, heel goed ja. lied, uh, Dol. wat ja, ja, goed lied. Ja, heel ja. toepasselijk. En dan, um, dan uh, heb ik gelezen dat jullie zo'n rond de 100 leden hebben. En je moet natuurlijk lid zijn om mee te kunnen. Ja. Aan al deze dingen mee te doen moet je eerst lid worden. Ja. Hoe worden we lid van de zeevisvereniging Zandvoort? Dat kun je bij de secretaris uh, Barry Paap uh, en uh, Yvonne Damhoff... Uh, die aanmelden? Uh, mailtjes aan, aanmelden dus eigenlijk. En uh, op... Ja, de website, een, hè? Eigenlijk ja, hebben we ja, dan echt, ook een okay, formulier op de weten. website. Nou, ja. de website is gewoon Zeefisch Vereniging Zandvoort. zvzvis.nl is ja, dat. En ja, ja, ja. daar vind je sowieso alle informatie, mooie foto's, ja. Uh, ja, ons jubileum van, af, van, van dit jaar. En, uh, en daar staat ook inderdaad een formulier op dat je kunt invullen. En dan, uh, dan nemen wij contact met je okay. op. Nou, je kunt dan deelnemen aan de verschillende competities. Nou ja, die noemden we net natuurlijk al. En daarnaast zijn er ook nog heel veel evenementen. Voor de gezelligheid. Van forel vissen tot mosselen eten. Wat, wat er gevangen is, dat gaan jullie dan feestelijk met elkaar opeten? Of dat neem je mee naar huis? Of, hoe werkt zoiets? Nou, dat ligt een beetje aan wat de vangst is, eigenlijk. Uh -huh. En uh, een vis heeft altijd een minimummaat waar we ons aan moeten houden. Ja. En is de vis kleiner dan dat, dan moet hij sowieso terug. Uh -huh. En uh, ja, is een vis inderdaad maat, zoals je dat dan noemt... dan, uh, dan kun je hem als je wil mee naar huis nemen. Mee naar huis nemen. En dan gaat hij of op de barbecue zeebaars of, uh, of, of wat dan ook. En de evenementen die jullie dan samen beleven... zijn dat dan ook evenementen van de barbecue op het strand? Of wat stel ik me erbij voor? Uh, ja, we hebben een mosselavond. Kun jij meer vertellen? Ja, dat ja. hebben we weer in november, er wordt al druk bezocht. Dat is nu dus uh, bij de tennisvereniging De Glee bij Haro. Gaan we het houden. De, voorheen deden we het bij uh, Martin Faber bij het hotel. Ja. Uh, maar uh, de omstandigheden kon dat allemaal niet meer. En uh, nu zitten we dus bij De Glee eigenlijk, waar we mosselavonden hebben. Leuk. Ja. Want jullie vangen ook mosselen. Nee. Dat want die hoor niet. je van zo'n ja. kant af te schrapen. He, ja, daar in maar die vangen we ergens in een, uh, bij een ja. groot groothandel. Dat ja, is ook mooi ja. vangst. Ja. Hey, Even aanstaande zondag is bij ten 6 dus weer het makreelroken. Um, maar er is veel meer. Want ik, ik vroeg het me ook al af. Dat vissen. Uh, je ziet mannen die hun zoon meenemen of hun dochter. Ik heb ook één keer met mijn vader gevist. Ik was zo verschrikkelijk geschrokken dat ik nooit meer heb gedaan. Want ik had heel groot vangst meteen. Was bij ons gewoon in de sloot in de buurt hoor. Maar um, hoe zit het met de aanmelding van jongeren? Wat is de Zeefjesvereniging voor jongeren? Um, nou ja, wij willen heel graag voor jongeren als vereniging. Uh, nou ja, wat je aangeeft, we bestaan al 40 jaar. En uh, nou ja, onze leden die, die zijn eigenlijk al vanuit die 40 jaar met ons meegegroeid. Dus we willen heel graag verjongen. Uh, dat is ingezet met een nieuw bestuur dit jaar. En uh, daarnaast hebben we in april... Uh, hebben, we, is dat april? Ja, april. Ja. hebben we een uh, jeugddag uh, georganiseerd. Nou ja, er waren 16 kinderen, nou ja, rond de 10, 12 jaar. En uh, die hebben dus kennis gemaakt met uh, strandvissen. Dus we hebben haar een kliniek gegeven. Uh, we hebben een lunch gedaan. Ja. Nou ja, het werd georganiseerd bij het Museum. Dus nou ja, we hebben echt alles wat Zandvoort natuurlijk heeft... Uh, hebben we daar uh, in de strijd gegooid. Uh, dus daar zijn wij vanuit de CFS Vereniging heel erg mee bezig... maar ook vanuit de Bond wordt daar uh, hard aan gewerkt... Om, uh, om aanwas te krijgen voor de jeugdteams. Uh, nou ja, dan kunnen we misschien maar meteen een primeur uh, vertellen, Jef. Nou, graag. Uh, 17 november, dat is een zondag, uh, gaan wij een nieuwe jeugddag uh, organiseren. Te gek. Dus binnenkort uh, gaan we daar uh, de uitnodigingen voor versturen... en gaan we daar wat meer publiciteit aan geven... Maar we hebben deze dus vast even. De 17 november. Nou, ja. die, die houden we vast. Die, en dan worden de jongeren weer uitgenodigd. Um, nou, dat gaat allemaal komen, want dan ga je sturen. Ja. Ik ga nog heel even goed de site zetten. Het is zvzvist.nl. www.zvzvist.nl. Daar kunt u heel veel informatie over zien. Ik, uh, ik lees ook. Piervissen, Wat houdt piervissen in? Dan ga je naar de Muiden? Ja, dan gaan uh, een aantal vissers uh, gaan dus op de fiets of lopend. Oké. Okay. <laughs> dus een, een stuk van uh, ongeveer, nou wat is het pier? Ongeveer zo'n rond de 4,5 kilometer. He? Je kan lopen. Ja, het ja, is dus wel een beetje... Want uh, <laughs> al die visspullen behoorlijk zwaar. Hoor. Je okay. moet wel eigenlijk een karretje of een fiets hebben. Dus okay. wel, uh, je hebt veel bij, ja. bij je natuurlijk, die grote hengels. Ja, enzo. en dan vis je dus in feite vanaf de pier over de blokken heen. En uh, dan hoop je dus dat er uh, een aanbeet krijgt op je hengel. Dat zie je dus aan je top eigenlijk, die gaat bewegen. En uh, dan hoop je hem ook binnen te kunnen halen. Meestal lukt dat altijd heel goed. Ja? Maar het kan ook wel zijn dat je je draad of je vis... die zwemt dus tussen de blokken. En ja, dan wordt het even wat lastiger. Maar meestal oh. komt hij wel weer, als je hem dan even laat <kijnt> liggen... komt hij wel weer los. Eigenlijk Want dat is dan dus de moeilijkheidsgraad... Ja. dat ze tussen die ja. blokken van die pier... Ja. Spannend, dat is weer een hele andere tak van sport. Heel anders, ja. Kun je nou als beginnende visser hier bij jullie aanmelden? Of moet je zeggen van ha, je moet wel even een beetje kunnen vissen? Nou, Nee, uh, het is bij ons zo van iedereen mag een introducer meenemen voor de ja. eerste keer. Gewoon kijken of hij het leuk vindt om te vissen. En wat dat ongeveer een beetje inhoudt. En uh, dat mag je één keer aan meedoen. En daarna moet hij anders lid worden, onze oh, vereniging. Oh, okay. En we hebben twee soorten uh, leden eigenlijk. Uh, dat ze lid, lid kunnen worden, wetenschappelijk. En de ene is voor 25 euro. En dat is dus dat je mee kan doen aan evenementjes, uh, mosseleten dus onder andere. Uh, je kan meedoen aan forel vissen. wat Willem Mingman weer organiseert. Uh, uh, maar ook het roken. Want ja. daarvoor hebben we dat ook in het uh, leven geroepen. Uh, dat de mensen dus die niet meer kunnen vissen dan in ieder geval kunnen er roken toch of toch ja, mee bezig zijn ja en want we zijn een uh, leuke sociale uh, vereniging eigenlijk. Nou ja, de vorige keer was oh. ik zelf op vakantie, mm. maar dan kijk je toch gewoon naar ZFM. Mm. Kijken en luisteren. Dus dan ben ik achter een computer gaan zitten. En toen zag ik Yvonne heel veel uitleg geven over het roken. Dat vond ik hartstikke interessant, mm. want daar heb ik nog nooit over nagedacht. Nee, ze mm. heeft toevallig een keer gewonnen, hoor. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Het leuke is, zeg maar, wel van de vereniging is, wat jij al zegt, ja. we zijn een super sociale en gezellige mm. vereniging. Dus je hoeft geen ervaring te hebben. Mm. Uh, als je het leuk vindt om mee te vissen, dan zijn er altijd mm. mensen die jou op gang willen helpen... Ja. die willen helpen met, uh, met het materiaal... Hè, advies willen geven. Ja. We hebben actieve appgroepen... waarin ook best wel wat kennis wordt gedeeld. Hetzelfde geldt eigenlijk voor drogen. Zo ja. ben ik ooit ook aan de hand genomen door Jeff. Daar heeft hij nu wel spijt van... <laughs> Want ja. ik vind het uh, van je. Ja, je, ja, zit, ik maar, spijt. je zit tegen zijn achterhoofd aan te kijken. Maar hij trekt inderdaad een heel droevig gezicht. Maar uh, nee, dus we vinden het ook heel erg leuk om mensen erbij te betrekken. En ze uit te leggen. Zodat ja. zij ook weer heel erg enthousiast kunnen worden. Want het is nou eenmaal echt een superleuke sport. Ja. Zeevissen klinkt heel actief. Want je hebt ook vissers die inderdaad onze grote groene paraplu... Ja. aan een stil water zitten en wegdommelen. Ja. Maar zeevissen is een, echt een activiteit. Echt ja. heel erg actief, want je bent continu bezig... met je hengel klaar te zetten, uit te werpen... vervolgens alweer de nieuwe lijn klaar te maken. Want zeker in een wedstrijd... Zo... Is het zwaar, lichamelijk? Ja, het is wel lichamelijk zwaar. Zeker. Ja. Om het, en als je een grote zeebaars aanhoudt... dat is echt heel zwaar om hem binnen te halen. Ja. Dus het is ook wel best wel lichamelijk. Uh, maar je bent continu bezig. Want zolang je hengel uiteindelijk op het strand ligt, hm. dan win je. Dan je ook niet. Nee, nee, nee. Dus nee. je bent eigenlijk, ja, het is een hele actieve sport en daar vergissen mensen zich wel in. Nou ja, dat ja. is wel handig om dat even uh, te benaderen. Maar, maar je kunt wel hetzelfde tempo, het, je eigen tempo, hè. Ja. Dat, als je dat niet kan halen, dan kan je het zelf natuurlijk wat, wat langzamer aan. Maar vergis het niet, hè. Dat het roken is natuurlijk ook heel zwaar. Dat je op een stoeltje zit te kijken naar je, <laughs> naar je vis, hoe die je bruiner nou, wordt en steeds bruiner ja. wordt. Ik geloof dat dat iets te maken heeft met dat hij je binnen heeft gehaald, oh. Ivan. Ja. <laughs> nee. ik, uh, ik vroeg mij iets. Af. Ik, uh, ik heb van de week. Uh, het was er prachtig weer, tenslotte. Hebben we veel aan het strand gezeten. En dan fotografeer je de ondergaande zon. En dan zie je een zeelt aan windmolens. Hmm. Ik zelf word daar niet blij van. Heel persoonlijk. Hmm. Um, wat Heeft dit invloed op het visbestand? Heeft dit invloed op de natuur van de zeebodem? Ja, wat ik uit. Uh, ik heb ooit eens een keertje gelezen op uh, internet gewoon van. Uh, toen is die. Dus aan het bezig waren om die, uh, die parken, parken, parken ja. in feite te bouwen. Je hoorde, ik woon zelf 250 meter van de strand. Heb je hebt het ook gehoord. Uh, dus de hele tijd boem, boem. Ja. Ja. Nou, dat kan natuurlijk niet goed zijn volgens voor mij. De eh, voor de rust, voor de vissen, ja. voor het, uh, uh, de, ja, de vogels voor het die er allemaal zet, het Zeewater, alles, dat nee. kan gewoon niet volgens mij. Maar ja, uh, er is toen ook onderzoek geweest. En de, na een jaar dat er nog steeds niks leven daar. Okay. And... Nu hoorde ik een tijd geleden, was het nog een half jaar geleden... dat er wel weer allemaal uh, zeedieren, dus uh, mosselen, kreefjes, vissen zitten. Maar ja, je mag er niet vissen. Dus wij weten het ook niet. Het gaan, je moet uitgaan natuurlijk van uh, degene, de onderzoekers die Je mag daar, met die boten ja, niet in de buurt van zo'n nee. zo molen komen. Mag natuurlijk. dus niet, nee. Dus, maar, maar merken jullie zelf wel aan de vangsten dat er iets veranderd is... ten opzichte van, van vroeger voor de windparken? Ja, ja, en ja, ja en nee. Vooral in, uh, met de garnalenvissen natuurlijk, wat we ook doen. Ja. En tongvissen. Het ene, uh, ik heb dus uh, altijd met Arie Koper, die helaas is overleden, heb ik uh, ja. heel veel garnalen gevangen. En uh, de laatste jaren is het inderdaad minder. Ja. Ik heb vorig jaar heb ik uh, iets van drie keer garnalen getrokken met mijn tractor. En uh, nou, ja, ook met Yvonne Het ja. was gewoon slecht. En Jeff, is dat nou. ook in vergelijking met zeegebieden waar die parken niet zijn? Of kan je zeggen van, het, ja, de ja, granale loopt ver terug. Loopt terug. Ja, nee. Dat durf ik niet te zeggen. Maar ik vind eigenlijk. het ook... Het is, de meeste mensen vragen altijd als ze staan te vissen... Was, is dat daar? zeg ik altijd Engeland. We <lacht> ja, zien de Engelse kust. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. S ja ik ik heb lichters. namelijk wel uh, een poosje geleden gelezen... Um, uh, uit de, in de krant dat, dat het krabbenbestand ook uh, enorm terugloopt. Omdat die krabben zich uh, hechten aan de uh, elektrische kabels die daar lopen. Dat die, die trillen een beetje, dat schijnen die krabben heel erg fijn te vinden. Die gaan op die kabels zitten, maar die bewegen niet meer. Dus de voortplanting gebeurt ook niet meer. Dus ze zijn gedoemd om uit te sterven als dit zo doorgaat. En misschien dat dat met die garnaaltjes ook een beetje zo werkt. Nou ja, daar durf ik echt helemaal te zeggen. Geen uitlatingen? Nee. nou, geen uitlatingen. Ik weet het niet. Ik heb natuurlijk wel het een en ander, kijk ik natuurlijk wel eens en lees ik. Maar ja, of dat allemaal waar is en wie het schrijft. Kijk, onze regering wil natuurlijk gewoon dat die parken ontstaan. Ja. En. Maar ja, het, het, eigenlijk dus de, de basic vraag is of jullie als uh, de leden van de zeevissersvereniging merken dat, dat die uh, turbines veranderen. invloed ja. hebben op de vangsten. Ja, ja. Ik, denk het, ik denk het sowieso wel. Ja. Ja. Ja. Maar dat is natuurlijk niet alleen, het is natuurlijk ook het opspuiten van het uh, uh, zand, zand eigenlijk, hè, wat ze doen in Katwijk, Noorwe uh, uh, Noordwijk. Noordwijk ja. In Egmond hebben ze het gedaan. Ja, en dan heb je een aantal jaar Of een jaar, twee jaar, drie jaar. Dat je in feite heel slecht vangt. Ja, omdat die stromingen veranderen dan ja. helemaal. Ja. Hè? Ik weet het nog wel van vroeger. Dat ja. we zelf een strandpaviljoen hadden. Ja. Uh, dat dat ook weer zijn uitwerking heeft. Ja. Ja. En dat er sprake was van om een pier hier te maken. Of, of. een aanleg uh, voor, voor boten uh, in zee. Maar dat is allemaal afgewezen omdat die stroming verandert. En uh, dat, dat schijnt dan weer niet ten goede te komen aan het visbestand. Nee, maar ja, ja. ik denk dat er heel veel onderzoekers zijn. Natuurlijk, ja. die uh, worden nu op dit ogenblik uh, ja, een beetje weggehouden bij ons. Ja, ja. Nou, Je moet hm. ieder onderzoek wantrouwen wat door degene die onderzocht wordt, wordt georganiseerd. Ja, nou... Het, het, nee, maar je hebt, Het is met alles, hè. Het, ja. het is niet hun voordeel en niet in mijn voordeel. Eigenlijk. Nee, nee, nee, nee. Maar ja, dat is een stukje... Positief. Nou ja, nou, ja. Dat, dat vinden ze van ja. wel, want je ja. kan je smartphone goed opladen, ja. zeggen ze. Ja. Als we maar veel elektra hebben. Ja. Nou ja, we doen het doen met wat het is, denk ja. ik. We doen het even met wat het ja, is. Ja. Uh, jullie zijn in ieder geval heel actief bezig. Ja. Ja. Um, en komt er weer een Bootdag aan. Hoe bedoelde, uh, uh, dat er weer want ik zie er zijn vier soorten ja. petities. Nou, gaat er weer een boot uitvaren? Want dat lijkt mij zo vast. Uh, Niet ja, dat ik aan boord kom uh, hoor. Maar, nee, maar Rutte de Meijer de zit nu nog met, samen met Gerry Driehuizen en Ron de Jong in uh, Noorwegen. Zijn ze eventjes een paar dagen weg en die komen als het goed is vandaag, morgen of overmorgen weer terug. Zij zijn ze aan het vissen in hoor. zijn ze zijn vissen, ja. Ze Echt? hebben hele mooie vissen. Gewoon leng gevangen. Ze hebben hele grote wijtingen gevangen. Uh, we kijken ook een helbot. Ze vangen zin in natuurlijk. 35 kilo. Yo. Ja. Nou, dat is een hele mooie. En palingen, hè. Het, uh, Zij komen ja. terug en wanneer ja. gaat de boot hier dan weer vanuit de marinehaven ja, dat heb in IJmuiden? Ja, nou ik zal ik het ons. jullie vertellen, want ja. ik heb heus wel even die ja. site ja. zitten lezen hoor. Ja. Ik denk ja, en dan komen ja. de gasten. Ja. En ik wil er ook alles van weten. Hier staat dat jullie 21 september weer uitvaren. Ja. Ja. En dat is vanuit de Marinahaven ja. in Ihmuiden. Ja. Hartstikke leuk, daar heb ik nou. vorige week nog gewandeld. Het ja. was warm toen. Ja, maar we gaan eerst nog even roken. Nou. Maar dan gaan, uh, in ieder geval gaan jullie roken aanstaande zondag. En jij doet weer mee met de competitie. Zeker, Ivan. ja, het is de laatste wedstrijd. Dus, uh, vorige, vorige keer werd je twee, dus uh, op naar één, hè? Ik ga mijn best doen. Ja. En ze weet niet of ze gewonnen heeft. Hè, dan de competitie heb gewonnen. Want die gegevens ja. heb ik even achtergehouden. <Gelach> ja, nee, met, dat is juist het leuke. kijk Normaal vermelden wij dus bij elke wedstrijd gelijk de uitslag. En uh, de, nou, binnen een paar dagen wordt dat op onze site gezet. Ja. Maar in verband met het roken vind ik het leuker. Gewoon om in eerste instantie gewoon alles een beetje zo te houden... dat ze niet weten precies wie er nou winnaar wordt. Kijk, kijk, kijk. Spannend. Ja, dat is spannend. En nee, dat, nee, dat is bij nee. tent 6. Bij hoe, laat tent begint... 6. Hoe, laat begint... hoe laat begint dat? Nou, we verzamelen rond een uur of half negen, negen uur. En dan eh, om half tien gaan we denk ik beginnen. Hangt er vanaf hoe het weer is natuurlijk. Ja. zelf voordat ja. het gaat regenen of gaat het hard waaien. We ja. Beginnen we wat eerder. Mm -hmm. En iedereen krijgt dan uh, zes makrelen. Betaal ze zes euro voor, waarvan eentje... Oh, Mog ik trouwens nog niet zeggen, want normaal is het vijf makrelen voor zes euro, maar ze krijgen nu eentje extra. Jeez. Ja, waarom? waarom komt nou, er gewoon extra? omdat ik uh, wat minder mensen heb die nu meedoen, omdat er oh. ook een aantal mensen dus in Noorwegen zijn en maalt het mij ja. de B-ben de jong en uh, Gerry doen mee met roken. En we hebben nog een paar andere die ook zijn uitgevallen. En dan staan we meestal met zo'n uh, ja, 15, ja, 18 mensen ongeveer. Okay. En dat uh, is nu even wat minder. Je gaf zo je informatie. Ja. Nog even. Je, het begint om half negen. Ja, half om half negen begin je te roken. Te roken je en dan duurt het tot een uurtje of half drie, drie uur. Hangt er even vanaf hoe de vis droogt. En, en worden die makrelen dan ook weer verkocht? Die worden niet verkocht. Nee. nee. Dat, uh, de, dit zijn gewoon de wedstrijd wat we in feite uh, doen. Ja. En we hebben daarnaast altijd wel extra makrelen. En in dit geval, we de extra makrelen gaan dus naar het personeel uh, van Ten 6. Leuk. Ja, die krijgen Leuk. dan gewoon wat we ongeveer over hebben. Ja. Voor hun ook feestelijk. Vorig jaar nou. had ik nog een interview met, ja. uh, met Kim van 6. Ja. Ja. En die vertelde inderdaad ja. dat zij elk jaar ook iets heel leuks ja. gaat doen... Ja. als het ja. seizoen er weer op zit. Ja. Nou, ik kan wel wat oh. verklappen. Als je langskomt, hebben we misschien nog wel wat over. Oeh. <laughs> nou maak je het wel heel verleidelijk, hoor. Nou, ik wil jullie heel erg bedanken voor alle info. Heel veel succes ja. wensen. zeeën, veel vis. Uh, oh, noem nog één keer ja, die datum voor de jongeren. Wat Noem nog oh, ja, één keer die datum voor ja, de, de, de, de, de, de jongeren. Zondag 17. Waar kunnen ze jullie vinden? Uh, ook via de website. Via de website, ja, daar en staat en alle daar informatie staat sowieso over. Daar staat mijn gegevens in, dus kun ze altijd even contact met me opnemen. Ja, oké. Okay. Hartstikke en, uh, goed. kunnen we alle informatie geven die ze willen hebben. Ja, ja, ja, dus nu mensen thuis. Uh, hebben jullie een uh, kleinzoon of zoon of neefje diegje, of uh, dichtje? Of dochter. Nee. Ja, kleindochter. Ja. Nou, kleinkinderen, laten we het zo zeggen. Oma, oma. Ja. Uh, nou, het is wel zwaar. Uh, meld hè? ze aan voor die uh, jongerendag. Want uh, het is natuurlijk een hele gezonde sport. De hele dag buiten, in de zeelucht... Uh, ja uh, waar wil je gezondere lucht inademen, denk ik. Hè? Nou. En uh, hard werken, dus ook dat nog. Dus daar worden het uh, grote dames en heren van. Ja. Dat was even dat. Nou. Ja. Heel veel dank en heel veel succes aanstaande zondag, ja, uh, Yvonne. Yeah. En hou ons op de hoogte. Yeah. Ja. Als er weer een uh, primeur te melden is, zoals deze van de jongere dag, jullie zijn meer dan van harte welkom. We houden jullie in de gaten. <laughs> dank je wel. Oké. Okay. Nou, we, we gaan hierna ook weer door met een nummer. wat denk ik wel een beetje met het onderwerp te maken heeft: Catch and Release. Met, met, met Sim Simons. Mm. Zeker. Mm.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 Vaak in geloof. Dit was Gordon. Vanavond komt hij weer op tv met zijn Ik Ben Gordon. Nou ja, uh, een prachtig nummer met, uh, met uh, replay was dat. Alweer een hele tijd geleden. Uh, ik kijk even naar Beb. Want, Beb, heb je het weerbericht uh, nog bij de hand staan? Of? Ik heb in ieder geval, ja. Oh, sorry. Ja, ja, moet ik wel weer. Uh, vergeet ik je weer ja, op te zetten. Dat is wel handig, hè? Ik, ik denk dat er mensen in mijn leefomgeving zijn. die ook zo'n knop zouden willen hebben. Ja, dat ze me aan de Dat iemand even uit kan zetten, Zo ja. het uitkwam. Nee, mensen, als we naar buiten kijken. dan zien we dat we perioden met zon hebben. De zon zijn er ook wolkenvelden. Maar later op de dag neemt de buigheid beslist af. De wind waait uit het noorden-noordwest. matig van kracht. Het wordt vandaag maximaal 16 of 17 graden. Um, zaterdag, en dat is een dag die natuurlijk belangrijk is... want daar hadden we het al net over. Tent 6, het makreelroken, het blijft droog. Kijk, en geregeld schijnt heerlijk. de zon. De noordwestenwind als, is dan uh, niet is meer dan zondag meer. zwak... en wordt het zo'n 17 graden. Nou, als er geen wind is, is dat best aangenaam. Het is zondag. zondag zijn er weer perioden met zon... Oh, het is zondag, nou, dan komt hij. Zondag, zondag is wat ja. Ja, ja. Nee, dan, dan Nou, Dan zijn de perioden met zon. Ja. En het blijft droog. Het staat niet meer dan een zwakke wind. Hé, hey, hey. het wordt 2 graden warmer dan. Ja. 19 graden. Heerlijk. En lieve mensen, na het weekend is het over het algemeen droog. De zon schijnt flink. En voor later deze week is het zelfs vrij zonnig. Wordt het ook weer warmer. Maandag is het 19 graden. Zondag dus ook. En aan het eind van de week gaan de maximum weer na 21 tot 23 graden. Na zomers weer... met een uitroepsteken. Yeah. Dus uh, Indian Summer. We gaan nog uh, heel veel van het weer genieten. So er is up. van alles te doen. U kunt zondag nog met Pluspunt. Maar ga dan even op de Pluspunt site kijken. Als u geen zin heeft om naar het strand te gaan... wandelen in de duinen. Dat is namelijk ook weer aan de gang. Van 17 september tot 19 november... zijn die zondagse wandeltochten weer. Dus... Uh, ja, bij alles moet je eventjes googlen, eventjes uh, op de site kijken. krijgt u alle informatie. Never a dull moment in dit dorp. Nooit rust aan de kust. Nee, zo is het. En daar weten wij alles van. Vandaar dat we hier ook staan. Nou, <lacht> dankjewel Beb voor deze weersvoorspelling. En uh, nog even deze tip. Nou, de weersvoorspelling Om... kwam van Rico Schreuder, dames en heren. Ja. Onze weerguru. Ja, zo is het. Uh, wij gaan eruit. We gaan stoppen. Uh, we hebben weer twee heerlijke uurtjes achter de rug... met hele interessante, mooie, lieve gasten... die ons zo verschrikkelijk veel verteld hebben dat het duizelt. Dus we gaan weer uh, op onze site straks... op onze Facebook-site straks even alle links vermelden... waar je naartoe kan om de informatie nog even terug te lezen en uh, te kijken of je daar eens een keer aan deel wil nemen... of een keer gaan, wil gaan kijken. En natuurlijk uh, stortgeld voor die lieve karmen. Voor al die kindertjes die met die... Ja, uh, de sponsorloop. Ja, die sponsorloop. Mensen uh, ondersteunen en uh, uh, zorg dat er een prachtig bedrag komt... voor het onderzoek naar de uh, meta metakidskinderen. Ja. Um, Rest mij jullie uh, te vertellen dat we er over twee weken weer zijn. Dan ook weer met onze honey En dan kunnen jullie drie uur naar ons luisteren. Dan gaan we radio maken van tien... Tot één. Dank voor het luisteren zover. Beb, dan, jij dank je wel voor je jij bijdrage. Jij heel veel dank voor de voorbereidingen. Nou, geen dank. Ik doe het met alle liefde. Het is, blijft gewoon hartstikke leuk radio. Maken. Onze regisseur, techneut en uh, <laughs> eerste, eerste jockey. <laughs> nou, dank je wel hoor. Dank je nee, wel voor deze sorry. mooie woorden. Mensen, ik zou zeggen, maak er een mooi weekend van. Uh, met het, uh, nou, ik heb helemaal geen tijd meer. Doeg!